Goedenavond, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna alle EU-landen willen een onmiddellijke gevechtspauze in Gaza. De buitenlandministers waren vandaag in Brussel om erover te praten. Tijdens zo'n gevechtspauze moet Hamas gijzelaars vrijlaten en moet er noodhulp komen voor mensen in Gaza. Ook roepen de landen Israël op om de stad Rafah niet aan te vallen. The urgently need provision of basic services and humanitarian assistance. Dan wordt het een nog grotere humanitaire ramp. Het enige land dat de verklaring niet ondertekende was Hongarije. Zij willen hun band met Israël waarschijnlijk niet beschadigen. Het duurt nog twee weken voordat het onderzoek op het lichaam van Alexei Navalny klaar is. De tegenstander van Poetin overleed deze week in een strafkamp. Volgens correspondent Geert Groot-Koorkamp is het onduidelijk waarom het onderzoek twee weken moet duren. Het is in ieder geval heel opmerkelijk, want ik kan mezelf geen, geen situatie herinneren... waarbij het lichaam van een gevangene zo lang uh, ja, niet wordt vrijgegeven. De Nederlandse regering roept Rusland ook op om het lichaam van Navalny snel aan zijn familie te geven. Oud-coronaminister Hugo de Jonge bemoeide zich met een rechtszaak tegen een huisarts. De arts adviseerde patiënten onbewezen middeltjes tegen corona... Uro de Jonge wilde dat de arts flink werd aangepakt. Volgens de rechter is het niet de bedoeling dat ministers zich met rechtszaken gaan bemoeien. Ter compensatie voor de arts is zijn straf daarom omgezet naar een waarschuwing. Toeristen die vandaag de Eiffeltoren op wilden stonden voor een dichte deur. Medewerkers van de beroemde attractie staken. Hier hoort correspondent Frank Genoud. Het draait eigenlijk vooral om het financiële beheer van de Eiffeltoren door de gemeente Parijs. Twee grote vakbonden zeggen dat het stadsbestuur de inkomsten te hoog inschat en de uitgaven te laag. Wat tot uh, mijn tot grote financiële problemen, tot tekorten zou kunnen leiden. Deze toerist vond het jammer, maar snapt het ook wel. Ik kwam hier voor mijn birthday, maar. Ik heb het nog steeds zien. Ik apprecieer de werkenden die willen. de tower blijven voor de volgende 400 jaar. Dat het kan staan. Het weer, regen, trekt via het oosten weg Vannacht 3 tot 6 graden. Morgen zo goed als droog, met ochtend zon en 10 tot 12 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Jij bepaalt vanavond wat er gedraaid wordt, want dit is Play It Loud Request. het tweede uur van deze zevende Play it Loud request, waar jullie jouw favoriete female fronted metal nummer konden aanvragen. Fijn en bedankt dat je met mij het tweede uur bent ingegaan. En als je net pas hebt ingeschakeld, bedankt dat je bent gaan luisteren. Heb je jouw verzoekje nog niet gehoord? Nou, niet getreurd, want dan komt hij zeker dit tweede uur nog voorbij. Zoals elke uitzending een uur, begin ik elke uitzending met een uuropener. dat tevens het eerste verzoekje is ingestuurd door mijn voormalige fansgast Mark Zwart. Inmiddels woonachtig in Haarlem. Hij wou ook een nummer horen van With Him Tentation... en koos voor het nummer Faster, dat de eerste single is van het vijfde album The Unforgiving... uit 2011, met de simpele reden dat hij Sharon de Nadel, de beste zanger is, vindt dat Nederland rijk is. Helemaal mee eens, Mark. Het nummer gaat over het feit dat je in conflict moet blijven om te krijgen wat je als individu wilt in het leven... Als je met een bedrijf of een relatie werkt, als je met andere mensen werkt... heb je een aantal grenzen voor jezelf te stellen die je niet overschrijdt. Omdat het ethisch gezien niet oké okay is om die grens voor jezelf te overschrijden. Omdat dat is waar je voor staat, dat is wie je bent, dat zijn je waarden. Daar gaat het lied over. Je kan niet leven met leugens. Je moet gewoon je zijn uh, wie je bent en waar je voor staat. En soms ben je er gefrustreerd over en wil je gewoon snel verder weg van het probleem. Maar je moet er ook mee omgaan. Dat gebeurt op dat moment in je leven. Bedankt Mark voor jouw verzoekje. Blijf ze insturen. Eén band mag natuurlijk vanavond niet ontbreken. En dat is de Finse symfonische metalband Nightwish. Ik had het al eerder genoemd. Met onze eigen Floor Jansen. Het album waar het allemaal voor haar mee begon was Endless Most... Uh, Endless Forms Most Beautiful uit 2015. En de eerste single daarvan, Elon... was zelfs het eerste nummer waar Floor op te horen was. Het nummer staat zelfs sinds 2019 hoog genoteerd in de Radio 2 Top 2000... en is een ode aan de eindeloos mogelijkheden van het bestaan... en nodigt de luisteraar uit om zijn eigen levenslied te schrijven... door de individuele, individuele sleutel tot geluk te vinden... zonder zich te laten tegenhouden door de normen of meningen van anderen... Zelfs negen jaar na de eerste release van het nummer leeft de uh, tijdloze boodschap voort. Wat is een beter moment om, te leven, uh, om het leven te vieren dan nu? Like open doors Maybe Grote hit Bring Me To Life. Aangevraagd door goede vriendin Angela Lauwe uit Zwaandam. Zij vindt het een erg tof en lekker nummer. En meer zei ze er niet over. Maar meer valt er ook niet over te vertellen. Evanescence is natuurlijk altijd goed. Eveneens afkomstig van het debuutalbum Fallen uit 2003 en de soundtrack van Daredevil waar het nummer als eerst op verscheen. Bring Me To Life werd door Amy Lee geschreven toen ze 19 jaar was over ongevoeligheid in een gewelddadige relatie en het besef van dingen die ze in het leven had gemist. Angela, heel erg bedankt voor jouw last-minute verzoekje. Ik heb hem met veel plezier voor jou toegevoegd aan de lijst en gedraaid. Vorige week draaide ik nog de solo-single Unleash the Siren van Diane van Giersbergen. Maar zij maakte ook van 2014 en 2017 deel uit van de Duitse symfonische metalband Xandria. Vlak voordat de opnames voor het zesde album Sacrificium begonnen... ...nam de band afscheid van hun zangeres Manuela Kraller... ...die drie jaar voor Xandria zong... ...en werd ze vervangen door Dianne van Giersbergen... ...die tevens frontvrouw is van de progressieve metalband Ex Libris. Het album was ook het debuut voor bassist Steven Wusso. Volgens de band zou het album de muzikale reis... ...en richting voortzetten van hun laatste album Never World's End... ...maar nog meer van alles wat mensen leuk vonden eraan toe te voegen. Hiervan verschenen twee singles, Dreamkeeper en Nightfall. En eerstgenoemde single krijg je nu te horen. Ja, vrouwelijke bands hoeven natuurlijk niet altijd per se symfonisch van aard te zijn, zoals het Zweedse Arch Enemy bewijst, dankzij Alyssa White Gloes en haar voorgangster Angela Gossow, die beide de brulboeien zijn of waren van deze melodieuze death metal band. Worden de derde single Handshake with Hell aansluitend op Xandria, afkomstig van hun tot nog toe laatste album, The uit 2022, waar maar liefst zeven singles van verschenen. Volgens Alissa heeft Handshake with Hell een klassiek heavy metal gevoel... en voelde net als het juiste moment om wat klassieke heavy metal zang los te laten. Ik vind het resultaat echt interessant en pakkend. Textueel gebruikt het nummer metaforische taal... om het idee over te brengen van het vrijwillig omarmen van het kwaad... en onderzoekt de gevolgen van dergelijke keuzes. Zoals ik het eerste uur al aangaf... had ik nog een kleine verrassing voor een luisteraar. Ik vertelde al dat zij mij een keus gaf uit drie nummers... en dat ik daar één goed nummer van mocht draaien. Maar ik ben vandaag in een goede bui... en draai de overige twee liedjes vanavond ook gewoon. Ik ben de moeilijkste tenslotte niet. Joyce vroeg ook muziek aan van Hailstorm en The Butcher Babies... dus die ga je in het komende blokje achter elkaar voorbij horen komen. Hopelijk ben je nog wakker en kun je ze nog horen... Allereerst krijgen jullie dus heel storm met frontvrouw Lizzie Hill te horen... met het aangevraagde nummer Wicked Ways. Dat komt van het vijfde album Back From The Dead uit 2022... en de derde single release van dat album was. Veel van de teksten op het album zijn gebaseerd op de ervaringen van zanger en gitarist Lizzie Hill. en de zelfontdekking als muzikant die tijdens de pandemie geen verbinding had met fans en bandleden. Dit album is het verhaal waarin ik mezelf uit die afgrond heb gesneden... Het is een reis van navigeren door geestelijke gezondheid, losbandigheid, overleven, verlossing, herontdekking en toch het vertrouwen in de mensheid behouden. Zangeres Lizzie Hill zei het volgende over Wicked Ways en de video. In deze griezelige biechtstoel confronteer ik de duisternis in mij, maar dit is niet mijn eerste keer. Dankzij de visie van Dustin Haney, die ook verantwoordelijk voor onze Back from the Dead video, keer ik terug naar het licht van de duisternis die ik nooit zal verraden. Tot slot noemde Joyce het volle nog het nummer Mr. Slow Death... van de Butcher Babies als derde optie. En de band uit Los Angeles bestaande uit de twee frontvrouwen... Heidi Shepard en Carla Harvey. Bestaan al sinds 2010 en leveren een luide, luide verpletterende mix... van heavy metal, punk en trash die doet denken aan Pantera en hun show belichaamde horror horrorcapriolen van Alice Cooper en Rob Zombie. Carla en Heidi zingen niet alleen, maar vallen het publiek ook aan... met een verblindende flits van agressie en scheldwoorden. En het publiek is er dol op. In 2012 debuteerde de band met hun zelfbenoemde EP... waar we zojuist het gedraaide Mr. Slow Death op vinden. En een jaar later volgde hun volledige eerste langspeler Goliath... getiteld onder Century Media Records. En vorig jaar releaseerde de band nog een dubbelalbum getiteld for an eye till the world's blind. Dat respectievelijk het vierde en vijfde album is. Zover voor wat betreft de verzoeknummers... Ik sluit de avond nog met vier nummers af van eigen inbreng, beginnende met Lacuna Coil. Begonnen in 1994 heeft het Italiaanse Lacuna Coil al meteen twee naamsveranderingen ondergaan. Eerst opererend onder Ethereal en Sleep of Right werd de bandnaam al snel omgedoopt... tot de band die we vandaag de dag kennen met frontvrouw Christina Scabia. Sinds hun oprichting heeft de band al negen albums, twee EP's en twee live albums uitgebracht. De muziek kan best omschreven worden als een mix tussen gothic en alternative metal. Zwaar melodieus en melodramatisch. Van het derde album, Coma Lijzen, 2002, koos ik voor het nummer en eerste single Heaven's A Lie. Dat ik zelf een erg lekker nummer vind. Volgens Christina gaat het nummer echt niet over religieuze zaken. Maar de hemel waar we het over hebben is dat mensen soms willen dat je dezelfde mening hebt als zij. Ze zegt het volgende erover. Het was zo grappig. Tijdens de tour kwamen er mensen naar ons toe die ons vertelden. Oh mijn god, ik hou van het nummer. Maar ik kan de plaat niet kopen. Ik kan hem echt niet kopen. Want Heaven's A Lie staat erop. We waren daar zo verbaasd over, want als je er zo over nadenkt, is het in zekere zin zo stom. Muziek is een sensatie. Ik denk niet dat het iets ergs is als je van een liedje houdt. Are we the hunters or are we the bait? In an alchemy of good and bad Are we the hunters or are we the bait? De Moldavische band Infect Rain bracht onlangs nog hun nieuwste album Time Out maar we hoorden Nala Kunicoil The Realm of Chaos van de voorganger en vijfde album van de band getiteld Act Dices uit 2022 dat zeer positieve kritieken kreeg van fans en critici. De band onder leiding van Lina Scissorhands draait al sinds hun oprichting in 2008 mee en hun, heeft hun Reputatie opgebouwd vanwege een energieke en unieke mix van stijlen met vrouwelijk geschreeuw, harde riffs en elektronisch geluid. Zoals altijd combineren ze de muziekvoorkeuren en individuele stijlen van Infected Rain. Iets nieuws en spannends voor hun luisteraars. Ekduizis versterkt de positie van de band in de moderne uh, metal scene en leverde hen een toegewijde fanbase op. Voor ik verder ga met alweer het laatste blokje van vanavond... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen we last minute nog naartoe qua optredens? Dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. Allemaal in het patronaat. Lekkere muziek, namelijk donderdag de 22 e staat er een lekkere portie hyper-dissonante, langzame deathcore... en medogeloze brutal, brutale death metal in de stage 2 van het patronaat... dankzij Distant, For I Am King en Loyalty Ends Here. Sinds hun oprichting in 2014 heeft Distant de zware muziekscene... onder stormende hand veroverd met de release van albums... als Tyrantopia en Aeons of Oblivion via Unique Leader Records... Mee komt dus uh, Heavy Hitters for I Am King en All Loyalty and Here. Kaartjes zijn beschikbaar en kosten 21 eurotjes. Aanvang is 7 uur. En op zaterdag de 24e keert death metal gigant Cataclysm terug naar het patronaat. Namelijk met hun 15e studioalbum Goliath op zak zijn ze klaar om te bewijzen waarom ze de onbetwiste reuzen van het genre zijn. Met bijna drie decennia aan ervaring zullen ze je meeslepen in een drijkolk van verpletterende riffs, donderende drums en medogeloze vocalen. Met Flash uh, God Apocalypse en Stillbirth als supports is dit een death metal package waar je u tegen kan zeggen. De kaartjes kosten nog 30,50 euro. Ze zijn nog beschikbaar. Deuren openen om 7 uur en de start is om half 8. En op zondag 25 februari kunnen we eveneens genieten van psychedelische sludge... en metal uit Venezuela met Paulo X. Junior van Sepultura met zijn band Cultura Tres. Ook in de stage 2 van het patronaat. En de kaartjes zijn ook nog beschikbaar. Die kosten 19 euro. De deuren openen ook om half acht. En de start is om 8 uur, geloof ik. Het staat hier om half acht, maar dat klopt niet. En dat was het hier voor deze week. Volgende week hou ik jullie uiteraard weer op de hoogte van de concerten die komende week. Maar nu gaan we door naar alweer de laatste twee vrouwelijke metalbands. Traditiegetrouw doe ik dat altijd met lekkere stevige nummers... ...beginnende met schreeuw lelijk Otep Shamaya... ...die opereert onder haar eigen band Otep sinds 2000... ...en ons sindsdien steeds weer een heerlijke portie nu metal voorschotelt. Otep werd oorspronkelijk getekend na slechts vier shows... ...zonder demo, puur op basis van de kracht van het lijfoptreden van de band. Sharon Osborne bood de ongetekende act een plek aan op de Osvest Tour van 2001... ...wat leidde tot drie optredens op het festival... Otep's allesomvattende alles muzikale benadering, gecombineerd met haar sjamaanachtige artistieke kwaliteiten en andere creatieve overpeinzingen, hebben geleid tot meer dan een half miljoen verkochte albums in de loop van drie studioalbums. Zanger, songwriter en afvallige Otep Shamaya beschrijft de muziek van de band als een totale en complete muiterij op de zintuigen. Wij zijn van nature een fusionband, geïnspireerd door vele stijlen en tonen uit een verscheidenheid aan muziek, genres: rock, punk, metal, hip-hop, spoken word jazz. ...en klassieke rock. We laten nooit toe dat de oude, verouderde grenzen van een genre ons beperken of uh, tegenwerken. Onze muziek is universeel en hoort er niet bij... ...en kan ook niet in een mooi netjes, uh, net doosje worden verpakt. Textueel heeft Shamaya altijd de reputatie gehad dat ze haar emoties op haar mouw droeg... ...en persoonlijke opvattingen en pijn met haar fans deelde. Maar niet alle liedjes gaan over Shamaya's persoonlijke demonen. Confrontation geeft commentaar op de oorlog... ...en stelt dat een oorlog van de rijke man is maar een gevecht van de arme man. Een protestlied in zijn meer brute vorm... en dat leek me meer dan een toepasselijk onderwerp... gezien de huidige situatie vandaag de dag. Afkomstig van het derde album, The Ascension Confrontation. Zandvoort En tot slot hoorden we de Braziliaanse vrouwelijke trashers van Nervosa... met Kill the Silence van het album Downfall of Mankind uit 2018. De band dat is opgericht in Sao Paulo in 2010... heeft al veel bezettingswisselingen ondergaan... waardoor Prika Amaral nog de enige overgebleven oprichtende lid is. Twee oudleden van de band hebben inmiddels de death metal band Crypto opgericht... Nervosa is een van de weinig volledig uit vrouwen bestaande... ...trash metal bands. En hebben inmiddels vijf albums uitgebracht... ...met het vorig jaar uitgekomen. En positief ontvangen. Laatste wapenfeit. Jailbreak. Dit was hem weer voor vanavond. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben... Voor ...vanavond met lekkere muziek zoals ik. Volgende week is weer de beurt aan mijn radiocollega... ...Ben Verrode die weer popelt om jullie van een bakherrie te voorzien... ...met zijn zevende uitzending van Play It Loud Underground. Iedereen nogmaals bedankt voor het...